Verder zijn persoonsgegevens te zien van ambtenaren en politiemensen. De Vereniging Nederlandse Gemeenten heeft de websiteproviders gevraagd de sites offline te halen. In de helft van de gevallen is dat nog niet gebeurd. Na het weekend stelt de VNG een onderzoek in. Volgens IT-journalist De Winter zijn de gemeenten nalaten geweest. Updates om gaten in de software te dichten zijn beschikbaar, maar niet geïnstalleerd.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 België wil per se dat de zaak rond is voor maandag de beurshandel begint. Ook riskeren beide landen een lagere beoordeling van hun kredietwaardigheid... als ze te veel voor de redding van Dexia betalen. Verder is de Belgische regering er nog niet uit met de gewesten en de gemeenten. Die willen compensatie voor de verliezen die ze leiden... door de nationalisatie van de Belgische Dexia-Bank.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 Uit het ISO-onderzoek blijkt verder dat ruim driekwart van de studenten dan minder tijd gaat besteden aan andere activiteiten zoals bestuurswerk. Het ISO verwacht dat studenten meer moeten gaan lenen, terwijl veel studenten zich niet bewust zijn van de kosten en risico's daarvan. De organisatie vindt dat het bedrijfsleven een rol moet krijgen bij de financiering van het onderwijs, omdat de overheid zich steeds meer terugtrekt.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 De zwaan voor de indrukwekkendste dansproductie... ging naar Trip Ammas van dansgroep Amsterdam. De zwaan voor de indrukwekkendste dansprestatie naar, naar Jurgita Dronina... voor haar rol in The Sleeping Beauty van het Nationale Ballet. Een speciale prijs, de gouden zwaan... werd uitgereikt aan choreograaf Ton Lutgerink... voor zijn bijdrage aan de Nederlandse dans. Het weer. Vannacht wisselend bewolkt en droog. Het wordt 2 tot 6 graden en in het oosten is er kans op vorst aan de grond. Morgen overdag grijs en regenachtig, dan wordt het een graad of 13. De zuiden tot zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig. Op de Wadden tijdelijk hard. Na morgen blijft het bewolkt en nat, het wordt wel wat zachter. En tot zover het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie, de A4 Amsterdam richting Delft... bij het knooppunt Prins Klausplein. Door opwerkzaamheden geldt daar een omleiding. Verkeer richting, Utrecht, ver, verkeer richting Amsterdam moet Utrecht volgen via de A12 naar A2... De A4 Delft richting Amsterdam tussen de ringvaart en Hoofddorp. 5 kilometer file, daar is maar één strook open. De A20 Ring Rotterdam, Gouda richting Hoek van Holland... tussen het Terbrechtseplein en Rotterdam Centrum, 3 kilometer door wegwerkzaamheden. En de A27 Gorkum richting Utrecht, daar is bij Knoop het Everdingen... de verbindingsweg dicht door wegwerkzaamheden. En tot zover de verkeersinformatie. Een idee over uw vermogen en het verhaal erachter.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 Het onafhankelijk onderzoek naar klanttevredenheid. Kijk op rabobank.nl slash private banking. Rabobank, een bank met ideeën. Ibo Business School. Persoonlijk en toepassingsgericht. Kijk op ibo.nl. Radio 4, klassiek, geeft. Ik vind echt dat ieder kind de kans op muziekonderwijs moet krijgen. Geef net als Geel Belen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 Het goede nieuws is dat er misschien nu toch een nieuwe regering komt. Maar of die regering van Moody's nog een triple A rating krijgt? to was fab van George Harrison, de stille Beatle, althans vergeleken met John Lennon en Paul McCartney. Over het leven van Harrison maakte regisseur Martin Scorsese de film Living in a Material World. In die film komen onder meer Eric Clapton, Yoko Ono en Ringo Starr aan het woord over wat de gitarist die tien jaar geleden aan keelkanker overleed voor hun betekende. Wij draaien vanavond alleen composities van Harrison... en u hoort ook fragmenten van interviews met hem. En de film wordt komende week in de hele wereld... op DVD en Blu-ray uitgebracht. Wat gaan we verder doen in deze aflevering van Het Oog? Nou, Moody's dus. Die heeft aangekondigd het hele land België af te waarderen... als Dexia wordt genationaliseerd. De Belgische premier Yves Le Terme wil tot die nationalisatie overgaan... maar alleen als de Fransen dat ook met hun deel van de bank doen. Drie jaar na het begin van de kredietcrisis is het dus weer helemaal mis. Uitleg straks van de financieel expert van de Vlaamse televisiezender VTM, Paul de Hoore. Minister Kamp van Sociale Zaken heeft een pensioenakkoord gesloten met de FNV, maar hij heeft buiten de boze jongeren gerekend. Van liberaal tot socialist tekenden de politieke jongerenorganisaties protest aan... tegen een akkoord dat in hun ogen vooral de belangen van de babyboomers veiligstelt. Ze noemen het moreel onhoudbaar en nu hoort zo van hun waarom. Morgen is het 200 jaar geleden dat Napoleon Bonaparte de stad Amsterdam bezocht. Rij je dik juichten de Hollanders hem toe. Pas later ontdekten ze dat ze toch liever trouw bleven aan het Huis van Oranje... Het schilderij De Intocht van Napoleon werd vervolgens goed opgeborgen. Maar nu heeft het een vaste plek gekregen in het Amsterdam Museum. Krijgt de Franse tijd eerherstel... vraag ik straks aan museumdirecteur Paul Spies... en aan cultuurhistoricus Thomas van der Dunk. En als Dexia het niet overleeft... wat moet er dan met de in België prestigieuze Dexia persprijs? Antwoord op die vraag om vijf voor twaalf. Maar eerst het nieuwsoverzicht. Zaterdag 8 oktober. Opnieuw zakt de overheid virtueel door het ijs. De sites van 50 gemeenten zijn zo lek als een mandje. Gegevens van burgers zijn in een handomdraai aan te passen of zelfs uit te wissen. Dit zijn computers die niet zijn uh, geüpdate, dus niet van de laatste software zijn voorzien. Eigenlijk is het uh, bizar. Dit is echt heel uh, nalatig en, en niet nodig. Zei onderzoeksjournalist Brenno de Winter... Alweer is er een beveiligingslek in DigiD, de digitale handtekening. Criminelen kunnen van alles met uw gegevens. teruggavers aanvragen, een vergunning aanvragen, valse aangiftes doen. Ja, echt heel vervelende dingen. De Belgische premiële term zou misschien ook graag gegevens wissen... maar dan in de computers van Moody's. Moody's dreigt België af te waarderen dus... als de Dexia-crisis te veel geld gaat kosten. De bank moet voor maandagochtend gered zijn. Een oplossing die ook grofwaardig is uh, en die rekening houdt met het algemeen belang uh, in ons land. Uiteraard het belang van de aandeelhouders, maar ook het belang van de spaarders, de cliënten en het algemeen belang van de belastingbetaler en van de burgers. En die oplossing moet dus vliegenslug gevonden worden. Hoe langer de crisis rond Dexia duurt, hoe groter de problemen worden. Er zijn de voorbije dagen blijkbaar toch angstaanjagende bedragen, geld al afgehaald van Dexia. En je dreigt er natuurlijk helemaal mee, als er maandag nog geen akkoord is, om die angst nog verder aan te wakkeren. En dat wil ons land in elk geval ten alle tijde vermijden. En daarom moet er dus maandag eigenlijk een oplossing zijn. Er is geen keuze. U hoorde het net in het NOS-journaal van 11 uur. Hoogleraar Diederik Stapel heeft vermoedelijk jaren kunnen rommelen met onderzoeksgegevens. Stapel gaf eerder dit jaar toe dat zijn onderzoek naar agressieve vleeseters verzonnen was. En dat gebeurde niet voor het eerst, denkt de rector Magnificus van de Universiteit Tilburg. Dat die data, de fingeren, niet bij één studie is, maar zeker bij meer. Ik verwacht ook dat het niet alleen de laatste jaren zo is, maar al wat langer. Er zijn ook onderzoeken nu in de tijd van Groningen en Amsterdam. Dat stapel niet door de mand viel, kwam mogelijk doordat hij zijn medewerkers om de tuin leidde. Steeds had iemand het idee, die andere zal er wel bij betrokken zijn. En dat bleek dus niet zo te zijn. Stapel is niet de enige in het hoger onderwijs die problemen heeft. Door de bezuinigingen kunnen minder jongeren gaan doorstuderen. Masterstudenten krijgen straks geen beurs meer en moeten dan alles lenen. Het ligt eraan hoeveel geld je ouders hebben en hoeveel geld je zelf hebt. Dus als sommige mensen hebben het gewoon eenmaal minder. En dan snap ik best dat die geen master kunnen doen. Dus het zijn wel hele vervelende maatregelen. President Saleh van Jemen had al een tijdje niet meer geroepen... dat hij van plan was op te stappen. Dus het werd vandaag weer de hoogste tijd. Alle vorige keren dat Saleh dit soort dingen zei... bleef hij overigens gewoon zitten. Ondanks de felle protesten tegen zijn bewind in het land... Nu we toch in de Arabische wereld zijn, het lukt de Libische opstandelingen... maar niet om Sirte te veroveren, de geboortestad van Gaddafi. De rebellen ontmoeten veel tegenstand. Z Zodra Sirte is gevallen, vallen, sorry, wil de overgangsraad... de vrijheid van heel Libië uitroepen, maar dat kan dus nog even duren. De zon heeft nog nauwelijks zijn hielen gelicht... of de winter is al in volle omvang ingetreden. In Zwitserland en Duitsland weten de mensen niet wat hun overkomt. Ja, dat is een wetterumschwung. We komen hier van woontag 27 graden en Sonne, en nu hier um, schnee. Dat het toch zo so heftig kalt is. <laughs> is schon erschreckend. <laughs> En Het lijkt te mooi om waar te zijn. Een agent die aanbiedt om een verkeersboete te verscheuren. Het is ook te mooi om waar te zijn. Een Belgische agent uit Herentals stelde een opmerkelijke eis aan het intrekken van de boete. Heeft uh, die dames willen verbaliseren voor een verkeersindruk... En uh, heeft dan later beloofd uh, om die processen verpaald te laten vallen in ruil voor seksuele uh, gunsten. Dat was nieuws vandaag op radio en TV. En nu een fragment uit het rijke archief van Van Cote en de Bie. Jacobs en Van S bellen aan Ben, onschuldig oud dametje. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Hé? Wij hadden geen dag later moeten komen, mevrouw. Oh, nee, nee. scheurgras. Uh, Scheurgas, m'n vrouw. Ja, maar mijn zoon komt toch wel eens om te maaien? Nee, dat helpt niks, mevrouw. Oh, nee. Zeg, Jacob, kunnen kennen we dit nou eigenlijk wel doen. Lul niet, dat mens Bulk van de centen van is. Ja, maar die is toch eigenlijk een soort uh, oplichting? Jacob van S. die een bejaarde mevrouw oplichtte... door haar van te overtuigen dat haar tuin... razendsnel winter klaargemaakt moest worden. Magda Bernsen is kamerlid voor D66. Goedenavond. Goedenavond. En dit komt in het echt ook voor, hè? Dat komt zeker in het echt voor en uh, behoorlijk vaak. De, de Stentor heeft, uh, een journalist althans, daarvan heeft er onderzoek naar gedaan. En het blijkt uh, wel zo'n 30.000 keer per jaar voor te komen. Uh, en ook op een buitengewoon ernstige manier. En wat mij nog het meest verontrust is dat sommige mensen meerdere keren worden opgelicht door middel van uh, babbeltrucs. En dat de en het, belagers. En zijn er dit soort ja. babbeltrucs als we Jacobs van S, de heren Jacobs en van S, hoorden gebruiken? Of, of nou ja, is dat ook dat, gemoderniseerd ja. inmiddels? Nou ja, ondertussen wel gemoderniseerd, maar. Wel op een vergelijkbare manier. Bijvoorbeeld iemand die uh, zegt dat hij namens uh, de bank van de persoon komt... Uh, en het pasje en de pincode nodig heeft. Um, nou, dat soort uh, vreselijke dingen gebeuren er. En oudere mensen, het zijn vaak toch al echt hele oude mensen... die, uh, ja, die trappen daar gewoon in. Die gaan uit van te goeder trouw. Uh, en ik denk dat er echt heel goed onderzoek naar gedaan moet worden... Uh, en dat er ook een behoorlijke uh, voorlichtingscampagne... zal moeten worden opgezet om mensen van de gevaren bewust te maken. U uh, heeft uh, samen met uw VVD-collega uit Van der Steur... Uh, de zaak aangezwengeld in het parlement. Uh, dit moet er komen, een voorlichtingscampagne... want die hele oude mensen begrijpen die voorlichting misschien ook niet. Nou, ja... Je, je kunt wel oud zijn, maar dan toch nog wel een heleboel begrijpen. Uh, maar ik zou me ook kunnen voorstellen dat er bijvoorbeeld in wijken waar het heel veel voorkomt... ook de wijkagent een bepaalde rol daarin heeft om mensen op de gevaren ervan te wijzen. Maar ik denk dat het ook heel belangrijk is dat er onderzoek wordt gedaan naar het type dader. Uh, want dat heeft uh, professor Bovenkerk al in 2003 aangegeven de criminoloog, ja, uh, om te kijken wat voor type daders zijn dit nou, want dan denk ik dat je ook misschien wat effectiever uh, aan opsporing kunt gaan doen. En tot slot, wat zijn het voor daders? Ja, dat zijn dus hele diverse daders. Dat maakt het juist zo ingewikkeld. Uh, het kunnen bijvoorbeeld vrouwen zijn die met z'n tweeën komen. Dat weet ik uit mijn eigen praktijk nog wel, waarbij de een aan de voordeur uh, de vrouw in kwestie. Want het zijn ook heel vaak vrouwen aan de praat houdt en de ander via de achterdeur naar binnen gaat en uh, de portemonnee steelt. Uh, dat, dat is bijvoorbeeld een, een type uh, wat, uh, wat kan gebeuren. Maar ook wat ik net vertelde, een man die zich uitgeeft voor een bankbeambte. De, bank. ja. de Kamer gaat de oorlog verklaren aan de babbeltrucs wat u betreft. Dank u wel. Magda Bernsen van D66. I mean the people who followed the Beatles in the 60s, they're not still teenagers either. They're all in the you know, late 20s early 30s so, It's the same with Sinatra, you know, Sinatra's got 40-year-old fans, 50-year-old fans. We all grow up together. Something in the way she moves Attracts me like no other lover And Something in the way she woos me I don't want to leave her now You know I believe in how Somewhere in her smile she knows That I don't need no other lover Something in her style that shows me I don't want to leave her now. You know I believe in how. You're asking me, will my love grow? I don't know. I don't know. Just stick around. in the way she knows And all I have to do is think of her Something in the things she shows me I don't want to leave her now You know I believe in her It may show I don't know I don't know Something in the way she knows me And all I have to do is just think of her Something in the things she shows me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 George Harrison, die tien jaar geleden overleed, introduceerde Frank Sinatra en die bracht Harrison's compositie Something ten gehoren. Straks meer George Harrison. Maar eerst naar België, waar koortsachtig wordt overlegd over de Dexia-bank. Die moet opnieuw gered worden opnieuw, want dat moest al eens in 2008. Voor maandagochtend, als de beurs opengaat, moet er dus een oplossing zijn. En in Brussel volgt Paul De Horen, de financieel expert van tv-zender VTM. De kwestie van dichtbij. Goedenavond, meneer De Horen. Goedenavond. Wie praat er uh, precies met wie op dit moment? Uh, eigenlijk gaan ze pas morgen echt uh, praten, de Fransen en de Belgen. Daar komt het eigenlijk op neer. Vandaag hebben de Belgen vooral uh, intern uh, orde op zaken gesteld. Uh, de premier heeft uh, vanavond nog op een mini-persconferentie gezegd... dat uh, van de kant van de Belgen uh, alles op orde is. En morgenochtend gaat de Belgische premier uh, in Brussel... met de Franse premier praten. Uh, want het wat moet beslist worden is eigenlijk... Uh, de Belgische bank moet uit de groep Dexia gelicht worden. en wordt eigendom van de Belgische overheid en de Franse bank ...moet er ook uitgelicht worden en wordt eigendom van de Franse overheid. En waar moet er dan over gepraat worden? Over de prijs die men daarvoor gaat betalen. De boerdelscheiding. Inderdaad, zo kan je het noemen. Er zijn in de tijd slechte ervaringen met ons in Nederland mee. Hè? Die, uh, Nederland ging toen met het goede deel van Fortis vandoor. ...en België bleef met het slechte deel achter. Is, is die angst er nu ook? Wel, het gaat eigenlijk, ja, eigenlijk niet van de kant van de Belgen. Omdat uh, de Belgische bank, die ook Dexia heet uiteraard... Uh, die is eigenlijk uh, rendabel en probleemloos. Want die heeft uh, veel kantoren, veel spaarders, veel spaargeld. En die heeft dus geen enkel probleem. De Franse bank daarentegen, uh, dat ziet er helemaal anders uit. Want de Franse bank, die heeft geen kantoren en geen spaarders en geen spaargeld. Uh, de Franse bank werkt volgens een heel ander systeem. Die leent namelijk geld op de financiële... Markt door obligaties uit te geven. En dat geld wat ze op die manier op de markt uit ophalen... dat lenen ze dan uit voor een lange periode, soms voor twintig jaar. En mm. daar is ook het probleem ontstaan. Want die zaten in de verkeerde obligaties, zeg maar. Ja, en vooral ook, het is eigenlijk onbegrijpelijk, hoe kan je nu geld ophalen voor een periode van vijf jaar en het dan uitlenen voor twintig jaar? Want je krijgt het pas over twintig jaar terug, maar je moet natuurlijk over vijf jaar dat geleende geld terugbetalen. Dus men ging er ten onrechte van uit dat men voor altijd gemakkelijk goedkoop geld zou vinden. Dat was waar tot voor 2008, maar niet meer in 2008 en ook niet nu. Dus ineens krijg je geen geld meer en dan, ja, dan dreigt de bank uh, failliet te gaan natuurlijk. U zegt de Belgische zijde heeft in elk geval de boel op orde nu. Wie moest daar allemaal op één lijn gebracht worden? Wel eigenlijk is het eenvoudig omdat de Belgische overheid, de Belgische regering beslist heeft om hier gewoon de leiding te nemen en de bank te nationaliseren of te verwerven of te kopen, noem het zoals je wilt. Maar we hebben hier ook allerlei andere, hè. we hebben een ingewikkeld land en dus al die andere niveaus de gewesten, die zijn ook aandeelhouder, de gemeenten die zijn ook aandeelhouder en natuurlijk als de federale overheid die bank daaruit ligt en 100% eigendom zich daarvan maakt, dan verliezen die anderen, ja die verliezen de bank die blijven dan zitten, bij de groep ja En als, ik heb het net gezegd, als je die twee banken eruit ligt... wat blijft er dan over in de groep? Dan blijft over die probleemkredieten die zo moeilijk te financieren zijn. En dat is natuurlijk geen prettig vooruitzicht voor de Belgische gemeenten... en voor de Belgische gewesten. Dus uh, die, die waren daar absoluut niet voor te vinden. Die hebben ja, geprotesteerd, zal ik maar zeggen. Een soort opstand uh, was er gisteren en eergisteren daar Tegen daarom. de federale regering. Ja, inderdaad. We, we, hebben, we hebben drie regionale premiers die in opstand kwamen we tegen de federale premier tegen even de termen, dus. Uh, maar blijkbaar zijn alle plooien gladgestreken. Ja. Is het uh, een extra complicatie dat België eigenlijk al, uh, een jaar, nee, langer al he, helemaal geen regering heeft, of, of maakt dat niet veel uit? dat uh, maakt in dit geval niet zoveel uit, omdat je een regering in wording hebt. Uh, Elio Di Rupo is de formateur en de waarschijnlijke toekomstige premier. En die zit om de tafel met exact dezelfde partijen, een paar meer zelfs, dan de, regering, dan de partijen die nu in de regering Leterme zitten. Dus daar is geen oneenigheid over. Die overleggen ook met elkaar. Die weten ook wat er gebeurt. En eigenlijk heeft de premier Leterme ja, de scepter al doorgegeven. Die heeft eigenlijk al tegen Elio Di Rupo gezegd, jij bent de regering aan het vormen, dat zal over een paar weken waarschijnlijk wel rond zijn. Jij mag ook de begroting voor volgend jaar maken. Eigenlijk... Ja. Was leun, ...leunde ja, premier Leterme al achterover. Ja, die leunde al achterover en ineens krijgt hij daar opnieuw dat, banken, dat bankenprobleem. Totaal onverwacht komt Dexia opnieuw in de problemen. En moet hij zich nog een keer waarmaken? Want zoals je weet is Leterme iemand die zich een beetje geprofileerd heeft... ...als de redder van de Belgische banken. Dus hij mag het nog een keer bewijzen. Een keer doen. Uh, hoeveel kan dit de Belgische staat allemaal gaan kosten? Want uh, die roepo schrok iedereen uh, al op een paar weken geleden... ...met de aankondiging dat er 8 miljard euro bezuinigd moet worden. Maar hoeveel komt er nou nog bij? Dat zal morgen dus definitief vastgelegd worden, maar als je de Belgische bank Dexia uit die groep ligt en overkoopt, dan gaat dat een aantal miljarden kosten. Er zijn ramingen van zeker 3 miljard, misschien wel 6 miljard. Ja, zoals je weet, een overheid heeft geen spaarpotje zoals jij en ik misschien wel hebben. dus nou, dat de meid is weer... nu wel op hoor, dankzij ja. Ja, okay. dus de bedrijfd. Oké, maar door de overheid moet dat altijd opnieuw geleend worden. Dus de staatsschuld gaat weer aandikken met een paar miljard, dat gaat weer rentekosten. Um, maar dat is niet het, het, het, het kwalijke punt. Dat, dat kan België wel aan. Het kwalijke punt is dat België ook nog een keertje... Om die restbank, zoals men dat noemt... wat er nog overblijft van Dexia... om dat leefbaar in stand te houden... moeten de overheden, België en Frankrijk... ook garantie bieden, staatswaarborg bieden. Voor tientallen miljarden. Nu, dat ben je niet kwijt zolang alles goed loopt. Maar dat is toch een risico wat, uh, wat je loopt als land. En, en dat is eigenlijk ook altijd de bezorgdheid geweest... Van, van Yves Le Terme destijds. Hij wou niet in een scenario belanden... dat België, zoals IJsland of zoals Ierland... in grote problemen zou komen door zijn banken. Ik hoop voor u en voor heel België... Dat dit uh, met Dexia beter afloopt dan toen met Fortis. En dank u voor uw commentaar. Paul de Horen van VTM. Give you know, it up. it it a letter or a or It's a, it's nice to be able to get something down and get it out of your system or pass some information on to other people. Ik zie de Bagwan alweer door de Leidse straat in Amsterdam lopen. My Sweet Lord van George Harrison. Maar dan uitgevoerd door de Britse cultfiguur Boy George. Noodbreekwet en leedverbroederd, En dat blijkt wel uit de samenwerking die de jongere afdelingen... van bijna alle politieke partijen vandaag wereldkundig hebben gemaakt. De JOVD, de jonge democraten, dwars van GroenLinks... de jonge socialisten en zelfs de jongeren van de SGP... ze slaan de handen in één tegen het pensioenakkoord van het kabinet... Martijn Jonk is voorzitter van de JOVD, de jongerenvereniging van de VVD... de jongerenorganisatie van de VVD. En Rick Jonker is voorzitter van de jonge socialisten binnen de PvdA. Goedenavond allebei. Goedenavond. Goedenavond. Um, ja, de, meneer Jonker, is dit inderdaad... Ik heb er nog nooit van gehoord, zoveel politieke jongerenorganisaties... die het ergens over eens zijn. Een historisch moment... Ja, ik denk dat het uh, vrij uniek is dat zoveel politieke jonge organisaties zich kunnen verenigen op zo'n punt. Maar dat is ook niet zo vreemd, omdat het eigenlijk de jongeren in het algemeen aangaat, van links tot rechts. Dus daarom is het een heel goed uh, initiatief dat we met z'n allen dit gaan doen. Martin Jonk, ik begreep in elk geval dat er een website is geopend vandaag over het pensioenakkoord. Klopt. Wat staat daarop? Uh, daarop staat een manifest wat wij hebben samengesteld, uh, waarin we een beetje de problematiek uitleggen. En een aantal punten aandragen wat, waar wat ons betreft het pensioenakkoord ook verbeterd zou moeten worden. En dan kunnen mensen ook hun steun uitspreken uh, voor, het, voor het manifest dat wij hebben opgesteld. En daar hebben inmiddels, uh, ik heb er net nog even gekeken, hebben inmiddels 2150 mensen Hallo. aan meegedaan veel. ook. Ja. Rick Jonker, wat gaat er nog meer gebeuren? Komen er nog acties en zo? Kijk, we hopen natuurlijk dat zoveel mogelijk mensen zich uh, aansluiten bij het manifest en ook andere organisaties. En daarna is het de bedoeling om het uh, aan te bieden aan minister Kamp van Sociale Zaken, zodat hij dit mee kan nemen in de besluitvorming rondom het nieuwe pensioenakkoord. En we hopen natuurlijk dat het wordt opengebroken, zodat er echt een goed pensioenakkoord komt. Martin Jong van de JOVD, uh, er staan harde woorden in dat manifest. Bijvoorbeeld het pensioenakkoord van Henk Kamp is moreel onhoudbaar, leg eens uit. Nou ja, het is moreel onhoudbaar omdat je... Eh, solidariteit is altijd een heel gevoelig ding. Um, het is goed om solidair te zijn, zeker wanneer het gaat om zoiets als pensioenen. En daarom steunen zelfs wij als liberalen een collectief pensioensysteem. Omdat het namelijk in de, in de uitvoering, in de kosten scheelt. Um, het is goed om op een gegeven moment ook uh, tegenvallers met elkaar te, uh, over generaties te verdelen. Alleen wat je ziet um, als je kijkt naar de uitwerking van het huidige pensioenakkoord... dat is gewoon dat... De generaties, de jongere generaties er enorm op achteruit gaan ten opzichte van de oudere generaties. En dan moet ik nog even Rick uh, aanvullen, die zei: van het, het, het gaat om jongeren. Maar het gaat niet alleen om jongeren, maar het gaat echt om mensen uh, die, die jonger dan 50 zijn. Ja, en, dat noemen ze dan haat jongeren, geloof ik. Nou ja, dat. <laughs> een heel lid, ook, Als je de gemiddelde lid van de vakbond bekijkt, dan ben je redelijk jong al onder de 50. Maar, um, maar het gaat ook om die mensen, want die worden ook gepakt met dit pensioenakkoord. En wat wij vooral willen aangeven is vooral, weet je wel, de, die solidariteit is goed... maar hij moet altijd wederkerig zijn en hij moet proportioneel zijn. En dat klopt gewoon niet in dit pensioenakkoord. Hm. Jonker, uh, de, de minister, Henk Kamp, zegt wel degelijk dat er sprake is van een generatieproef pensioencontract. Is, is dat gewoon niet waar? Kijk, wat, wat er nu op uh, papier staat, dat blijkt niet uit dat het een generatieproef akkoord is. Er wordt gezegd, we gaan er naar kijken om het generatieproef te maken. Maar het, het gekke is, is dat ze er nog niet uitgekomen zijn hoe het dan generatieproef te maken Het zijn plannen voor 2020. Er is nu al gezegd, dit is het akkoord. En er staat nog nergens zwart op wit wat nou het generatieproeven aan dit akkoord is. Dus dat is gewoon heel merkwaardig. Martijn Jong van de JOVD, ja, dat de dat, dat, jonge socialisten protesteren, dat, dat had ik niet anders verwacht. Maar jullie zijn van de regeringspartij, van de dat partij klopt. van premier Rutte, van minister Kamp zelf. Uh, hebben ze zo slecht naar jullie geluisterd dat dit nodig is? Nou, ik, ik, ik, uh, ja, je kunt tot zeker zekere hoogte zeggen dat, dat Kamp en Rutte slecht geluisterd hebben. Want het is een punt dat we al een tijd maken, euh, ook voordat de VVD het kabinet inging... ten tijde van de verkiezingen. Euh, maar ik snap het wel van het kabinet, hoor. Want die heeft uiteindelijk natuurlijk gewoon te handelen... met de sociale partners, de werkgevers, werknemers. Euh, en vooral, euh, de, de, nou ja, ik bedoel, die werkgevers en werknemers... hebben hun eigen belangen en vooral die vakbonden... Die doen wat hun achterban verlangt. En die achterban dat, die heeft absoluut niets te maken met de jonge generatie. Um, en daarom neem ik het niet zozeer het kabinet kwalijk. Uh, dus Kamper Rutte in dit geval, maar vooral de fractie. De Tweede Kamerfractie, de Tweede Kamerfractie van de VVD. Van VVD. Ja. Stef Blok. Nou ja, die had, die had wat mij betreft, ik bedoel, in het, in het verkiezingsprogramma zijn mooie woorden gebruikt over hoe we die over die rekening gaan verdelen over generaties op een eerlijke manier. Um, en daar, daar, daar, daar handelen ze niet naar. Uiteindelijk sluiten ze zich gewoon aan bij minister Kamp en het valt me heel erg tegen. Uh, maar dat valt me ook tegen, net zo goed, van de PvdA um, en het CDA. Maar de Tweede Kamerfractie van de VVD, om het daar even bij te houden... die komt zijn verkiezingsbelofte niet na? Nou ja, ik vind het wel altijd lastig om verkiezingsbelofte na te komen. Zeker als je in een coalitie zit. Maar wat ik wil zeggen, um, is dat er natuurlijk in het, he, in het verkiezingsprogramma is gezegd... we gaan zorgen dat we die rekening eerlijk verdelen... Um, en dat mis ik gewoon compleet in dit akkoord. En wat ik vooral, um, wat ik vooral de Tweede Kamer kwalijk neem... Is dat er de afgelopen tijd heel veel aandacht is geweest voor de, geweest voor de eisen van FNV-bondgenoten? Ja. Hoe zorg je ervoor dat die mensen met een zware beroepen worden ontzien? Um, hoe die kijk maakt je ook om? veel lawaai, natuurlijk. Nee, exact. En mm. hoe kijk je om naar die mensen die tussen wal en schip dreigen te raken. omdat ze net op het punt zitten van die leeftijdsverhoging van de AOW? Mm. Daar is heel veel aandacht aan geweest. Nou, Daar dus heeft natuurlijk de PvdA behoorlijk wat binnengehaald. Mm. En is de campus heel toeschietelijk geweest op dat soort punten. Alleen over dit vraagstuk, namelijk hoe zorg je ervoor dat je die solidariteit over generaties ja. goed regelt en daar, hè, dat je ervoor zorgt... dat niet de jongere generaties uiteindelijk de prijs gaan betalen. Dat is weinig gesproken in de Kamer. Daar is nauwelijks aandacht voor ja. geweest en dat ja. vind ik echt... Nou ja, dat is een doodzonde voor de politiek. Even naar Rick Jonker van de jonge socialisten, even, even de, naar de toekomst kijkend. Wat moet er veranderen aan dat pensioenakkoord om het wel generatieproef te maken? Kijk, het is nu zo met dit huidige akkoord dat de pensioenfondsen blijven uitkeren op hetzelfde niveau als nu en zelf kunnen gaan indexeren de komende jaren. Terwijl duidelijk is geworden dat de pensioenfondsen te weinig geld in kas hebben om op hetzelfde voet door te gaan. Dus pensioenfondsen zullen eerlijk moeten zijn naar iedereen en moeten pensioenen of op hetzelfde niveau blijven als nu of zelfs gaan afwaarderen om pensioenen op termijn... Betaalbaar te houden. En als we dat niet doen, dan is het zo dat op dit moment uh, 85% van het laatst verdiende loon krijg je als pensioen. En als het, zoals het nu is, verder wordt uitgevoerd, dan is het over een aantal jaren nog maar 35% van je pensioen. Dan houden mensen van 55 minus dus eigenlijk helemaal niks over. Dus daar moet echt wat aan gedaan worden. En ten tweede moet er echt een goede oplossing komen voor de rekenrente waar nu mee gerekend wordt. Dat betekent dat, pensioenen, dat pensioenfondsen met... Uh, ons uh, pensioengeld kunnen gaan gokken. En daar is op dit moment nog geen goede oplossing voor. Ook niet in dit pensioenakkoord, terwijl dat wel gezegd is. Maarten mm. Jonk, ik mis één jongere organisatie in het rijtje. Het CDJA. Nou, je mist er als het goed is drie. Ja, de ChristenUnie uh, jongeren. Maar... En rood. <laughs> maar en de SP jongeren. CDA valt op. Ja. Um, nee, het CDA. We hebben, we hebben natuurlijk ons best gedaan om het CDA erbij te betrekken. Um, maar die hebben aangegeven dat ze de zorgen wel delen. Um, maar het CDA ziet zich, als een, uh, ziet zich als een jongere organisatie... die zich vooral bezighoudt met kritiek binnen de partij. Um, en daar hebben ze het... En, en daar geloof ik ze prima, hoor, dat geloof ik ze op hun blauwe ogen. Daar hebben ze het momentele druk genoeg mee. Um, en, en dat is de reden dat ze niet meedoen. Maar het, ja, nogmaals, dat valt me wel tegen in die zin. Het ik, vind het, ik vind het ook belangrijk om als uh, JovD binnen de VVD actief te zijn... en daar kritiek te hebben... Uh, maar ik vind ook dat je als jongerenorganisatie binnen, je, hè, de, de binnen eh, naast je politieke partij... ook een beetje op moet, op moet komen voor de belangen van jongeren. Zeker nou ja. omdat politieke partijen natuurlijk ook redelijk vergrijsde bolwerken zijn. Dat, dat geloof ik ook. In, in elk geval werken nu JOVD, jonge socialisten, dwars, jonge democraten en de SGP jongeren samen. En ik dank jullie, Martijn Jong van de JOVD en Rick Jonker van de jonge socialisten. Graag gedaan. Graag gedaan. I don't know, I just remember the good things and I think together, uh, I'm more together myself as a person, I'm enjoying my life really well and I can just see all the fun side of it, you know? Here comes the sun, little darling Here comes the sun, I say It's alright. It's alright.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 Here comes the sun. misschien toch wel het mooiste en elk geval het meest optimistische nummer dat George Harrison schreef. Dit was de uitvoering van Nina Simone. En George Harrison staat dus centraal in de film van Martin Scorsese, die deze week in roulatie wordt gebracht op DVD en Blu-ray, dat u het maar weet. Wat u misschien niet wist, was dat 2011, ja, het is al bijna voorbij... en er is bijna niks aan gedaan, maar dat dat het Napoleonjaar is. En morgen is het precies 200 jaar geleden dat de keizer ons land bezocht. Na een glorierijke zeegetocht nam hij de sleutels van de stad Amsterdam in ontvangst. En om dat uh, allemaal in herinnering te brengen, wordt het schilderij de intocht van Napoleon weer tentoongesteld in het Amsterdam Museum. Nou, Dat is heel bijzonder, want we hebben dat schilderij lang niet kunnen zien. Sinds 1891 namelijk. Wat betekende die Franse tijd eigenlijk voor de Nederlandse geschiedenis? Paul Spies is directeur van het Amsterdam Museum. Heet het niet Amsterdamse Historisch Museum of loop ik... Hopeloos achterblisjes. Nou, niet hopeloos hoor. We, we, we nemen rustig een jaartje de tijd om mensen eraan te laten wenden. En dus we zijn per 1 januari afgelopen, tij, afgelopen jaar. zijn we dus Amsterdam Museum. En dus uh, over een paar maanden wil ik wel heel graag dat iedereen het weet. Historisch is eraf. We zijn ingekort naar Amsterdam Museum. Ja, Oké, okay, goed om te weten. En Thomas van der Dunk is cultuurhistoricus. Uh, in 1813 wordt wel de landing van Willem I op Scheveningen... groots gevierd met allemaal nationale comité's en zo. Van, waarom hebben we tot nu toe weinig van dat Napoleonjaar gemerkt? Ja, omdat het natuurlijk een heel pijnlijk iets is... in, in al, tal van opzichten. Uh, ten eerste het feit dat natuurlijk veel Nederlanders braaf... voor eerst voor Lord Napoleon en vervolgens voor Napoleon hebben gewerkt. En in tweede, eigenlijk misschien nog veel pijnlijker... dat alles wat modern is aan de Nederlandse staat uit van zijn tijd stamt, vaak te danken is... aan de napoleon en napoleon. En dat de Oranjes dat allemaal stilzwijgend hebben overgenomen. Wat dat, op zich heel verstandig was. dat we een bedboek hebben en een namenregister. Precies, en al en dat soort zaken. Dat is op zich heel verstandig, maar natuurlijk wel een beetje pijnlijk... dat het koningschap in Nederland natuurlijk niet begon is met de Oranjes... maar met een andere dynastie. We zijn alleen van de dynastie gewisseld. Nou, ja, dat ja. wil de nieuwe dynastie niet graag weten. Dus dat is ook een reden waarom men dit toch allemaal... Een hè, beetje onder het tapijt, onder het tapijt heeft, heeft geveegd. Ja. Nou, er komt morgenmiddag verandering in. Om twee uur stip u dan gaat u het uh, schilderij De Intocht van Napoleon onthullen. Uh, ik, ik begreep dat het erg groot is, het schilderij. Ja. Ja, het is uh, zes meter breed, bij vier meter hoog. En wij kunnen het dus in ons museum... dat is het oude weeshuis van de stad... Kunnen wij het in, Kalverstraat. De in de Kalverstraat, dus de Kalverstraat in Nieuwe kunnen wij het in geen enkele zaal hangen. Ik heb het ooit wel eens geprobeerd... toen ik een tentoonstelling over Amsterdam-Oost maakte. Want uh, het moment, uh, Suprem, wat, dus, uh, wat afgebeeld wordt... is op de Oeterwalerweg, oftewel de Linnéusstraat. En uh, dat wilde ik graag exposeren. Kon niet, want past in geen enkele ruimte. Waar het dus wel past... Dat dat is in dat gratis straatje, de Schuttersgalerij. Ja. Want dat zijn grote muren. En daar kan je altijd van uh, tien tot vijf doorheen wandelen. En uh, daar hebben we een paar Schuttersstukken hebben we, uh, verplaatst. We hebben het wat gemoderniseerd ook. Er zijn maar ook hij kan er hangen. In elk hoe, wat is het verschil derijen? Hoe, hoe, hoe, hoe krijg je ja. Napoleon te zien? Je krijgt hem te zien uh, te paard... In het midden. Uh, Schimmel. Sch ja, ja, Marengo heet het paard. Uh, en uh, achter hem dus het Franse gevolg dat met hem op reis was door naar Nederland. En voor hem uh, nederig, staand op de grond, uh, de Amsterdamse burgemeesters en uh, andere hoogwaardigheidsbekleders die hem op een kussen de gouden sleutels van de stad aan uh, overhandigen. Thomas van Dunk, dat is natuurlijk het paradoxale van het verhaal... dat de regenten van Nederland uh, ongeveer de hand van Napoleon... van de keizer kusten, maar na 1813 uh, niks meer van hem wilde weten. Hoe was die houding van de uh, notabelen, van de burgerij tegenover uh, de keizer? Pragmatisch, enerzijds. en anderzijds moet ook niet vergeten worden... dat een deel van de notabelen waren katholieke... Remonstranten, doopsgezinden. Ik denk nog niet dat we in de open ook nog Joden zaten. Maar in ieder geval waren dat allemaal groepen: katholieken, remonstranten, doopsgezinden, Joden. die allemaal natuurlijk aan de Fransen de burgerlijke zijn, hadden te danken. Want voor die tijd hadden alleen de protestanten dat. Voor die tijd was elk ambt, en dat ging omlaag tot laten we zeggen van kolenzakken dragen. was alleen maar opengesteld voor leden van de officiële hervormde kerk. Dus er waren. En aangezien dat maar de helft van de Nederlanders was. De helft van de Nederlanders had dus veel reden... om gewoon als het ging om hun alledaagse rechten in deze samenleving... de Bataafse omwenteling, waarmee dat in 1795 begonnen is... met de verdrijving van de Oranjes... om daar de Fransen dankbaar voor te zijn geïnspireerd op de Franse Revolutie. En Napoleon is in zekere zin de afstart van Het dubbele daarvan is... Maar het was toch ook een bezetter? Ja, dat, is natuurlijk ook, dat maakt natuurlijk ook een stuk complexer dan de eigen Bataafse Republiek. Uh, Tegelijkertijd, het was ook een dictator. Het was de eerste moderne dictator. Uh, en ja, dat heeft vaak twee kanten iemand die natuurlijk een aantal Zeer noodzakelijke hervorming. Hij heeft Nederland gemoderniseerd, maar ja, wel op een nare manier. Uh, ja, daar, uh, in ieder geval op een wijze die niet iedereen al even prettig vond. Hij heeft bijvoorbeeld de dienstplicht ingevoerd. Dat vond niet iedereen even prettig. He, uh, dus er werden ook geacht dat allerlei Nederlandse notabele zonen moesten ook mee gaan knokken in Rusland. Daar zijn dus ook een aantal niet van teruggekeerd, uiteraard. Uh, dus, maar het heeft dus twee Gemengde kanten. Gevoerend. Het heeft twee kanten. In ieder geval is het zo dat voor de erfenis. Men was na die drie jaar wel blij dat hij weg was. Maar tegelijkertijd. Voor de erfenis die hij achterliet. aan een moderne bureaucratie. Uh, op allerlei terreinen. eigenlijk best dankbaar. En Willem I heeft dat ook gewoon heel verstandig. gewoon gehandhaafd. Gewoon gehandhaafd, met de ambtenaren erbij. Goed gepolderd. Paspies, ja. uh, het schilderij. Heeft, het is van 1813. Het heeft aanvankelijk in het Amsterdamse stadhuis. het huidige Grand Hotel aan de Voorburgbal uh, gehangen. maar. Het is sinds de jaren 90 van de ja. 19e eeuw opgeborgen ja. geweest. Dus, um, dat e is lang, hè? Het is heel lang. Nou ja, het heeft e eigenlijk heel lang gehangen. Dus in, dat, uh, in die audiëntiezaal van, de, van wat nu de Grant is. Uh, en daarna is het uh, zes jaar lang nog in het Nieuwe Rijks, uh, Rijksmuseum. Hè, van 1885 uh, tot uh, 1890. Daar uh, heeft het nog gehangen. Toen nog heel kort in een uh, herdenkings tentoonstelling in het Stedelijk. En toen uh, voor de rest alleen op de rol. En uh, dus in depot. Omdat het was een historisch stuk. Het Stedelijk wilde geen oude kunst meer laten zien. Wij konden het niet laten zien in de zalen. Dus zo heeft het dus... Uh, maar was dat nou omdat het groot was? Of omdat men zich toch een beetje schaamde voor de halve bewondering voor nee. Napoleon... de halve collaboratie D met dat, de Fransen? Dat aan het einde van de 19e eeuw... Uh, dat schilderij weggehaald wordt uit uh, de audiëntiezaal van het stadhuis. Dat heeft duidelijk te maken met het uh, opkomend nationalisme van de Nederlanders. En dus ook uh, vreemd dat een bezetter dan nog wordt uh, vereerd. Um, maar dat het dus... Uh, ik heb het uh, wat, 15 jaar geleden of zo willen exposeren... bij die tentoonstelling Oost, over Amsterdam-Oost. Uh, ja, we hebben het over de Oeterwalenweg, Kon niet, want ik kon nergens kwijt. Net niet. Uh, het is net te hoog uh, voor al die zalen. Uh, en nu hebben we een oplossing gevonden, maar dit is nee, een ideale moment. Zo'n zo herdenkingsmoment. Het is nog niet klaar, hè? Nee. het wordt morgen wel onthuld. Maar ja. het is volgens mij helemaal ja. nog niet gerestaureerd. Nee, nee kijk, het kwam van de rol, prachtige kleuren. Waar uh, was maar... het? Uh, het lag bij ons in depot. Dus op de, op de rol in ons depot. En uh, we hebben het uitgerold in het, bij het uh, Instituut Collectie Nederland. Het moest uh, gefixeerd worden wat los zat. Want ja, al ligt het wat los. Nu is het gefixeerd, maar nou moet het nog aangevuld worden. En dat is een vrij kostbare restauratiedaad. Dat gaat dus in die schuttersgalerij gebeuren. Dus daar kunnen mensen zien. Maar dat gaat nog wel wel Zo'n 30.000 à 40.000 euro extra kosten. We ja. hebben er al een dergelijk bedrag in zitten om hem dus te fixeren. En hoe wilt u die bij elkaar krijgen? Nou, daar gaan we dus nu de burger op aanspreken, een keertje. Aha. Voor het eerst dat we dat doen. He, en zeggen tegen de burger: Van vind je het leuk om mee te helpen? En dan kun je naar onze website en dan kan je een stuk restauratie adopteren. Bijvoorbeeld Napoleon. Er worden dan een zestal certificaten uitgegeven. Of het paard. O of zijn paard. De de Hebt u al euro. gedoneerd, meneer Van der Dunck? Ja, nog ja meneer Van, van der Dunck nog niet. al ook nog niet bekend. Je was gewoon aanhanger van Napoleon. Is dat geen 250 <laughs> euro waard? <laughs> Hoeveel was het paard? <laughs> dat, uh, dat is 25 euro. Ik neem aan euro. dat daarvoor subsidie bij de Partij voor de Dieren... wordt aangevraagd voor het paard. Ja, ik zal eens bij de Ruitersvereniging gaan vragen. <laughs> maar we hebben dus alle mensen die op het, portret, op, de, op het schilderij... geportretteerd zijn, hebben we nu geïdentificeerd. En uh, zit je familie erbij of je voornaam... dan moet je toch zeker het kleine bedragje wel kunnen schenken. Dat lijkt, mij, uh, lijkt me leuk. Thomas van der je u zei het al, eigenlijk al... ondanks dat hij een ja. buitenlandse bezetter was... hij heeft veel, veel goeds gebracht. Eerherstel voor Napoleon, zijn we daaraan toe? Ja, dat is altijd met, met, met twee verschillende blikken naar die man gekeken, niet alleen bij ons, ook bij de Fransen. He, uh, het bleef tegelijkertijd ook een dictator met de willekeur die bij het. Het is wel de, het begin van onze rechtsstaat in bepaald opzicht, maar die heeft hij zichzelf niet aan gehouden. Dat moet je ook concluderen. Dus het zal altijd. Het beeld van Napoleon is vanaf, vanaf Napoleon zelf altijd verscheurd geweest en zal altijd zo blijven. Thomas van der Dunk, en pas directeur van het. Amsterdam Museum. Bedankt. En hoe heette de Linnaeusstraat vroeger? Oeterwalerweg. En daar kwam Napoleon de stad binnen. Ja. Veel plezier bij de plechtig ja, onthulling morgen. Ah, okay. Het is vijf voor twaalf. We hebben het eerder uh, deze uitzending uitgebreid gehad... over de problemen bij de Belgische Dexia Bank. Maar u wist vast niet dat die bank ook een jaarlijkse persprijs sponsort. Aan de telefoon de winnares in de categorie... Financieel-economische berichtgeving. Ine Rensson van Dagblad de Tijd. Goedenavond. Goedenavond. Zo, u won die prijs met een artikel over uh, de financiële crisis in Griekenland. Maar ja, nu is het in eigen land onrustig. Door Dexia, ja. geeft dat geen raar gevoel? Ja, het is, uh, het is eigenlijk wel een beetje vreemd natuurlijk. Hè, dat je dan uh, die persprijs moet winnen met een, uh, een verhaal dat eigenlijk de voorbode is van wat er inderdaad, maar nu met Dexia zelf gebeurt. Het is een beetje triest eigenlijk, ja, als je het zo bedenkt. Is het een prestigieuze prijs voor de Belgische journalistiek? Ja, eigenlijk is dat wel zo. Ja. Om, om nu te zeggen dat dat de Belgische Pulitzer is, dat zou er een beetje over zijn natuurlijk, ik kan dat zelf ook niet zeggen. Maar het is wel de belangrijkste persprijs in België, dat klopt wel. En ik moet zeggen, ik had mijzelf eerder op de dag ook al de bedenking gemaakt van, tjain, ja, als Dixia er dus niet meer is, dan, dan is de Dixia persprijs er ook niet meer natuurlijk. Hè. Misschien bent u wel de, la de laatste winnares. Ja, wie weet. <laughs> dat maakt het natuurlijk extra uh, speciaal of misschien ook uh, ironisch, dat weet ik niet. Maar uh, ik, ik had al gedacht, we hadden de prijzen misschien beter naar iemand genoemd, ergens een dode, uh, zoals de Nobelprijs of zo, dan kon die blijven bestaan. Maar inderdaad, uh, als die Dexia persprijs uh, heet en het wordt bijvoorbeeld gemeentekrediet, ik zeg maar iets, ja, dan is er een probleem natuurlijk. Hè. Hoeveel uh, geld heeft u eigenlijk gekregen? Dat was 3.000 euro. En op welke bank heeft u dat gezet? <laughs> dus die staat bij ING. <laughs> bij Nederlandse bank, kijk. We zullen kijken of de prijs uh, Dexia gaat overleven. <laughs> en dank u ja. wel, Ine Rensen van de Tijd. Ja, bedankt. Hè. En dit was uh, het overmorgen dan op deze zaterdagavond. Morgen zit hier John Jans van Galen en straks na 12 op Radio 1... BNN met het programma De Overnachting. En daarin spreekt Wimfried Baijens met Ronald van Zetten van de Hema. Een self-made man, want hij begon als vakkenvuller. Nee, vakkenvuller. En is nu directeur. Ik wens u een goede nacht.